Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een markt in de Afghaanse stad Bamjan zijn gisteravond zes mensen omgekomen. Onder hen zijn drie Spanjaarden die op vakantie waren in het land. De andere drie slachtoffers zijn Afghanen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat één van hen Taliban-strijder is. Bij de schietpartij raakten ook acht mensen gewond. Er zijn zeven verdachten opgepakt pvv leider Jessil Gus houdt zich op de vlakte over de vraag of oud-informateur Plasterk premier moet worden. Ze wilde er op een VVD-bijeenkomst in Almere niets over kwijt. De naam van de vroegere PvdA-minister gaat al dagen rond. In het openbaar is er nog niets over gezegd, maar het is een publiek geheim dat PVV-leider Wilders Plasterk graag als premier wil. Het lijkt erop dat NSC-leider Omtzigt de kandidatuur van Plasterk tegenhoudt. Naar verluid hebben partijleider Omtzigt en Plasterk gisteren met elkaar gepraat om de onderlinge verhouding te verbeteren. Oostenrijk gaat de VN-hulporganisatie voor Palestijnen ANRA weer financieel steunen. Dat zegt het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het was een van de landen die de financiering hadden stopgezet. Dat gebeurde na de beschuldiging van Israël dat medewerkers van ANRA betrokken zouden zijn geweest bij de aanslag van Hamas op 7 oktober. Daarop stelde de VN een onderzoek in. en Daaruit bleek dat er geen bewijzen waren voor banden tussen Hamasleden en ANRA.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gehoord op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. Met een wijntje in je hand Mijn ogen steeds op jou gericht Ik vond je zo charmant Ik ging niet langer wachten En pak die ene kans Ik wilde je steeds vragen Vragen voor een dans Ik wil nu dansen Bent on it, you're Normaal, jij bent het helemaal. Het lijkt wel of ik zweet, t is niet normaal, jij bent het helemaal. Zo, so, dat was Jan Dick Tracy in dansen alleen. En ik zou zeggen, hele goedemiddag, hier is die ondergetekende Fred bij bij ZFM Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur en dat vanaf de tolweg. En ja, we gaan een plaatje draaien van, de, ja, hoe heet het zo ook alweer? Uh, ja, Rita Jong en uh, Javi Escalera. En uh, zij hebben het over Esperanza. Esperanza, Esperanza. Bailare cha-cha-cha. Esperanza, esperanza. Solo sabes bailar cha-cha-cha. Te conocí, te enamoré, mi leccioneer. e ora, todo te acapó. Al conocer, tu fingido amor. Kiko, zo Oh, mi pobre corazón. De levens die heen vinden, zie si de mujeres, nu ga la samen. Lak je nu op renta, veces. En lak je no lo fades. A kijpena me das esperanza, por Dios, tan graciosa, pero no resbera. A kijpena me das esperanza, por Dios, tan graciosa, als sin corazón, corazon. Esperanza. La de cha-cha-cha Esperanza de Esperanza Leef alleen nog maar voor de cha-cha-cha Een prachtig lied met een lach en een traan Je zingt het spontaan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 Nou, dat was dan Rita Jong en Gavi Escalera en Esperanza. En we gaan nog één plaatje draaien en dat is van Peter Marnier... ...en Amsterdam, daar ben ik geboren. Ik zou zeggen, blijf lekker bij, want uh, ja, zo direct uh, gaan we van start met uh, Johnny Eber. Kijk hier voor me, daar ligt nog een plaatje. Het is een foto waarop op staat. En die andere man, dat is een maatje...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 Ja, nee, de CD-speler begrijpt het. Ja, een beetje wat, we stoppen er gewoon mee. We gaan uh, gewoon lekker naar Joni toe. Ja, een hele goede middag. Ja, ja. Goedemiddag, Joni. Ja, gaan we gelijk over uh, naar, naar jou toe? Want ja, uh, de, de, ik weet niet wat, hij uh, heeft geen zin meer uh, de CD-speler of het leg aan de warmte. Ja, nou ja, gelukkig wij wel. Ja, dus, wij wel. Ja. Dus. Hey, welkom, uh, goedemiddag. Ja, uh, je hebt natuurlijk een aardige reis afgelegd hier naar de studio. Ja, dankjewel. Ja. Gelukkig lekker met het zonnetje ja, richting het strand rijden hier. Ja. Vanuit, het, uh, vanuit het mooie Arnhem. Ja. Ja. Hey. En uh, nou ja, uh, vertel even voor de rest uh, ja, wie je bent, wat je doet en waar je vandaan komt. En, uh. Ja, ik ben Jornie Evers. Ik ben nu 25 jaar oud. En ik zit uh, nu een kleine 10 jaar uh, in het vak. En eigenlijk uh, heb ik de eerste jaren alleen maar covers gedaan, optredens. En sinds 2020 ben ik begonnen met eigen, eigen nummers uitbrengen. En uh, nu zitten we alweer op de zesde eigen single. Oké. Okay. En uh, nou ja, ik neem aan uh, uh, dat het allemaal uh, heel goed gaat. Ja, we mogen niet klagen. Ja. Zeker. De, de optredens komen maar binnen. En uh, overal alleen maar enthousiaste mensen, enthousiaste reacties. Dus ja, ik ben dus onwijs blij mee. Ja, want, uh, want vannacht, hè, dat, is, uh, dat is je nieuwe single. Ja. Je laatste de ja, nieuwe, een klopt. nieuw uitgebrachte single. Uh, want hij is nu een aantal weken. Hij is nu een kleine twee maanden uit. Okay. Ja. Dus een weekje of acht, inderdaad. Ja, voor zover ik zie, wordt hij wel aardig gedraaid. Ja, hij wordt overal leuk ontvangen. Heel ja. veel leuke radiostations. En ja, we gaan het hele land af zoals we vandaag hier zitten. Ja. Zo gaan we naar alle ja. collega's toe. <laughs> en ja, super leuk om te doen. Ja. Ja. Een Lekker, lekkere afstand. Ja, als ja. ja, nou ja. je water hebt in de bus. Een busje heb je bij. Toch? Ja, een busje, Ja. ja. Dan, ja. Ja, nou ja, dat, we, kunnen, we, kunnen, we kunnen lekker zitten en we hoeven alleen maar de voeten op het ja. pedaal te zetten. E, dus. Zit er een airco in? Ja, gelukkig ah, zit er daar, een airco daar, in. Dat ja. komt het ja. helemaal goed. <laughs> hey maar um, voordat we eigenlijk jouw uh, laatste nieuwe single laten horen... Uh, gaan we eventjes terug in de tijd en uh, geef mij de Spaanse zon. Ja, dat is uh, even kijken, twee singles geleden nu. Ja, een, uh, ja lekker zomers liedje. Heet dat gaat uh, echt de Spaanse klanken zitten erin. We hebben er ook voor gekozen met instrumenten ook, om echt Spaanse gitaren te pakken. Dus niet de originele, maar ja, ja. echte Spaanse klanken. En ja, het is een supergezellig super liedje geworden. Ja, ja maar is het de nummer wat je, wat je zelf, waar je zelf aan hebt meegeschreven? En, en, ja, eigenlijk alle liedjes uh, ja, die ik tot nu toe heb uitgebracht... daar heb ik zeker zelf uh, ja, aan in, meegewerkt. In, Ingege ja. Ja, ja, precies. ja, ja. Dat Ik zeg altijd, als ik het liedje niet voel... En ja. Zoals jij het wil hebben. Zeg ja, precies. Dan kan ik hem niet zingen. Want nee. je zingt met emotie, je zingt met een gevoel. En als je dat gevoel niet hebt, dan kan, ja, je, de, kan je het liedje niet overbrengen. Ja, je moet het inderdaad in de overbrengen. Ja. En, en als dat niet pakt, dan... Nee, dan doen ja, we iets dan, niet dan goed. Uh, nee. <laughs> dan ben je te dood opgeschreven, zeggen we altijd. Ja, precies. <laughs> hey, maar um, geef mij de Spaanse Zon was toch gewoon een, een, een nummer... Uh, dat je zegt, van nou uh, hey, ik ben op vakantie geweest en ik wil iets uh, schrijven over... Uh, uh, ja, ik ben gek op Spanje. Ik uh, ja, zeg de cultuur daar, de mensen, de gezelligheid, de kroegjes, de barretjes. Dus ja, op een gegeven moment zaten we in de studio en we wouden toch een, een uptempo liedje hebben. En op een gegeven moment zei uh, Laurens van Wessel, de producer, die zei... Uh, ja, hé, dan kunnen we niet iets met Spanje doen. Nou ja, en op een gegeven moment was uh, de Spaanse zon, geef ja, mij de Spaanse zon. En ja, het liedje was heel snel geboren eigenlijk. Ja. Ja. heb je nog een specifieke plaats in Spanje? Ja, verschillende of, eilanden vind ik heel lekker. Mallorca. Dat, uh... Mallorca, Menorca. Ja, uh, precies. Ibiza. Yeah, Ibiza ja, yeah. ja, de Belaren. Ja, verder het binnenland van Spanje vind ik ook mooi. Dus als je echt naar de naar je toeristische plekken... Ja, de, zoals de, de Kaelja, ja, ja, Precies, ja, ja. dus daar kom je heel veel Nederlanders weer tegen. Heel veel Nederlandse kroegjes. De gezelligheid. Ja, in Spanje zeggen ze Calella. Ja, Calella. Ja, Calella. ja, ja, Kael, ja, ja. <laughs> versus. Ja, Ja, precies. <laughs> Hey, maar uh, ja, ben, je, ben je regelmatig te vinden... ook als artiest in Spanje? Of, uh... Nog niet. Ik heb nu wel links en rechts wat kroegen... waarmee ik contact heb. Dus aankomende zomer uh, gaan we, we misschien die kant op. Ik okay. hoop het. Ik uh, zeg, de koffer staat klaar. <laughs> ja, <laughs> ja sta, ze staan al klaar. Ja, precies, ze staan al <laughs> klaar. Nou ja, supergezellig. Ja. Ja. Ja. Ik denk uh, dan wel even gaan draaien. Lijkt me goed. Tom. Geef mij de Spaanse zon... Lekker aan die Costa in het Spaanse land We pakken een terrasje En drinken een cerveza op het strand. Dan hoor ik de gitaren En zeg dan heel spontaan hoeveel ik van je haal. Ik verdrink dan in je ogen Die mij nog nooit bedrogen En zing dit lied voor jou Geef mij de Spaanse zon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 onze liefde voor het eerst begon Zo, zeg maar, dat was hij dan. Jo, ja, nee, dat evens. was hij dan. Ja, ja. En, nou, ja, hier zit hij nog. Ja, zeggen We zijn er niet vertrokken in Spanje. We zijn er niet vertrokken. We zitten Hoor, we gewoon in het mooie zondwoord. Ja, heerlijk. Hey, um, het volgende nummer wat ik, uh, wat ik hier heb staan. Uh, als uh, straks de kroeg weer open gaat... Ja, eigenlijk ja, een heel volgens, ander... Uh, ja, ik, ik, ik zit even te denken, volgens mij heb ik jou ooit wel eens aan de telefoon gehad met dat... Me? Dat zou maar zo dat kunnen. Dat zou maar zo kunnen, ja. ja. Ja, er staat iets van bij je, in ieder geval. Ja, ja, en heel veel mensen dachten echt dat het, uh, nou ja, corona gericht was, zeg ja. maar, in die periode. Ja, als straks ja, de kroeg ja, weer open gaat. want daar hebben wij het over gehad door de telefoon, inderdaad. Ja. ja, ja, ja heet dat ja. maar eigenlijk <laughs> was dat helemaal niet de insteek van het liedje. Het was echt nee. gewoon als je vrijdagochtend uh, opstaat en je gaat richting je werk en dan op de klok kijkt om tien uur en dan als straks de kroeg weer open gaat, ja. ja, dan kan ik weer uh, weer feesten en uh, ja. gezellig doen. Ja, heerlijk. Dus ja, het was maar, eigenlijk een dubbel, uh, dubbel liedje. Ja, ja, iedereen keek er toen naar. Dus. Ja, precies. <laughs> ik denk dat het was ja. van de dubbel. <laughs> hey, maar ook, uh, ook deze heb je natuurlijk uh, meegeschreven, meegewerkt uh, om, uh, ja. Ja, ja. om af te krijgen, zeg maar. Ja, ik uh, ben een uh, kroegendier. Ik hou van gezelligheid. Ja. Ik hou van mensen om me heen. Ik van mensen om me heen, inderdaad. Hey, en... Um, ja, ik, ik wil even wat zeggen, maar ik ben het heel even kwijt. Ik kom, kom, kom, kom, kom zo weer terug. Uh, uh, ja, in de chirurgie houdt van mensen om je heen. Uh, hoe, hoe is het ooit ontstaan dat je eigenlijk ben, ben gaan zingen? Eigenlijk? Nou, dat is uh, nou ja, bijna tien jaar geleden. En dat was op een carnavalsavond in Arnhem. En uh, de artiest die zou komen zingen, die, die kwam niet opdagen. Oké. Okay. Nou ja, en met vijf, zes, zeven biertjes. Dacht nou, ik, dat, dat lukt mij ook wel. wel. Ja. <laughs> en eigenlijk vond iedereen dat zo leuk. En uh, iedereen was zo enthousiast. Dat ik gelijk een week later uh, bij mensen op een verjaardag stond te zingen. En zo is eigenlijk alles gaan rollen. Ja, superleuk. Nou, en hoe zit het met jou met het podium, vrees. In het begin wel. Toen heb ik wel eens uh, echt naast de bühne uh, zitten overgeven. Okay. Maar nu, uh, <laughs> ja, nu vind ik het hartstikke leuk. En uh, ja, of het nou 10.000 man is of 500 of 20. Ja. Het maakt mij niks uit. Nee, nou, zo'n bier gaat het gewoon goed. Ja, precies. <laughs> Twee biertjes van tevoren en dan gaat alles goed. <laughs> nou, nee, Maar goed, uh, uh, zonder gekheid. Uh, ja. hoe, hoe, is het, hoe, hoe is het ooit ontstaan? Uh, ja, het de gedachte dat je ja, wilde zelf, gaan zingen eigenlijk. Ja, het I heeft er eigenlijk altijd wel in gezeten. Eigenlijk op de, nou ja, vroeger op de basisschool stond ik al met, uh, met playback shows... en uh, okay. de musical met de microfoon in de hand... Ja. Bij Open oma stond ik met de, met de bussen Haarlak te zingen. Altijd. Het was altijd muziek, altijd... Uh... En alles plakte naar de hand natuurlijk. Ja, <laughs> ja, precies. De hele kamer stond onder de Haarlak. Ja. Nee, maar goed, uh, dus eigenlijk uh, als kind zijnde ben je uh, ja, eigenlijk wel een beetje bezig geweest ja. om, om ja. Uh, het, het te stimuleren, zeg maar. Ja, precies. Uh, ja, altijd, uh, altijd bezig met zingen, altijd met muziek. De buren die werden helemaal gek van mij, maar... Uh, ja, tot nu... En, en nu zitten ze bij je op te leden. Ja, precies. Ja. Hey, we gaan hem even draaien. Als straks de kroeg uh, voor de, uh, weer open gaat, eigenlijk. He? Ja, als straks de kroeg weer open gaat, als hij weer open gaat, ja. hier is die al een tijdje open. Maar... Ja, precies, we gaan er zo heen. In het weekend zat ik altijd in mijn kroegje.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 Nou dan trekken we nog een keer aan de berg Ga dan het weekend weer van start Sta ik boven op biljart? En dat is hoe het altijd gaat Want deze kroeg dat is voor mij het fijnste stekje En met mijn vrienden ook het allermooiste plekje Zonder mijn kroegje is het wereldje maar klein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 Ga dan het weekend weer van start Sta ik boven op biljaar En dat is hoe het altijd gaat Om deze kroeg, is voor mij het fijnste sterk En met mijn vrienden ook het allermooiste plek hier. Zonder mijn kroegje is het wereldje maar klein De mooiste plek waar ik me leef Ja, als de deuren weer open gaan van de kroeg. Ja, heerlijk, hè? Ja, dan uh, is het met dit weer een heerlijke stapering te halen. Gewoon eens zeggen, dat, <laughs> met dit weer gaat dat prima. Ja, <laughs> ja toch? Hé, hey, en... Even kijken, Nou, we gaan, we gaan er nog even eentje, eentje doen doen. Uh, het glas moet leeg. Het glas moet leeg. Dat, sla, dat slaat mooi op de, Ja of niet, de deur die open moest van de groep. Precies. Ja, dat is eigenlijk de debuutsingle. Daar is alles uh, ja, voor mij mee begonnen. Ja, ja een, een liedje waar uh, nou ja, sowieso die geschreven is door Frans Bouwen en uh, Laurens van Wessel. En dat was de eerste single uh, ja, die eigenlijk alles uh, ja, opende zeg maar, in de nieuwe wereld van de muziek. Ja. En, dat, dat liedje heeft gelijk vanaf het begin, gelijk goed gedaan en die loopt nou nog steeds uh, goed door en wordt overal waar, het, waar ik optreed, wordt hij aangevraagd. De mensen zingen hem gewoon mee, dus ja, echt een superleuk liedje. Ja. en uh, zijn er ook uh, trouwens van alle, alle singles zijn ook clips van uh? ja, ja, alle YouTube, singles, uh... ja, die hebben een, een allemaal een eigen clip en oh. uh, overal hebben we weer uh, weer wat nieuws bij verzonnen. en ja tot nu toe ook daar krijg ik heel veel goede reacties op. Ja, wat, uh, ja heb je daar een eigen YouTube kanaal of, of is het gewoon? Uh, ja, ze staan nu onder los. Het, uh, ja, ze staan nu onder het. Ja, ze staan nu onder het, onder het, ja, onder het leven, ja, precies, labels, ja, maar, ja, precies. Uh, ja, En uh, ja, daar zijn ze allemaal gewoon, uh, gewoon te vinden. Als je Johnny even zin typt, dan uh, komt alles uh, tevoorschijn en ja. Uh, ja, kan je alles bekijken. Ja, en uh, waar... Ook op Facebook ben je ook te volgen? Ja, Facebook en Instagram. En verder heb ik een eigen website, Jonniehevers.nl. En daar staan ook alle linkjes naar Spotify, iTunes, noem het allemaal maar op. De bekende portals. Ja, uh, precies. Uh, en en uh, Ja, nou, nou, nou ben ik het weer kwijt. Er ja. ja. <laughs> komt door, daar kom nee, door nee, de nee, ik, ik wil zoveel <laughs> vragen eigenlijk, weet je, dat, dat alles door elkaar inlaapt. Maar goed, uh, uh, ja, normaal uh, is het altijd, het glas uh, is, is nog half vol... Maar bij jou moet hij leeg. Ja, bij mij moet hij <laughs> leeg. Hoe is het niet om staan eigenlijk? Heb Frans die zelf gezonden of had jij zoiets van. Ja, ja nou, het liedje is echt feestgericht. We wouden er echt gelijk inklappen met, uh, ja, met een lekker feestliedje. Waar de mensen gelijk uh, ja, op kunnen dansen. Maar waar we gelijk, los gaan, gelijk van kunnen start kunnen gaan. gaan. En op een gegeven moment, ja. Als je een, een poster ziet of een, een cd-hoes of een flyer met het glas moet leeg. Ja, Dat spreekt heel veel mensen natuurlijk aan ja. uh, die lekker voor een feestje komen. Ja. Dus ja, eigenlijk is dat. Uh, uh, was dat gelijk uh, geboren? Zo. Ja, en, wat, uh, uh, hoe kwam je in contact met uh, Frans? Ja, eigenlijk heb ik ken Frans al heel lang uh, uit het verleden. En uh, nou ja, op een gegeven moment uh, heb ik een, uh, een maagverkleinende operatie gedaan. Dus ik ben 100 kilo kwijt. Oh. En, dat een, uh, ja. Ja, ja. Zeg, en dat vond ik een. Uh, ja, zeggen. En dat vond ik een nieuw begin, een nieuwe start. En uh, toen zijn we eigenlijk ook begonnen met eigen muziek uitbrengen, dus. Oké. Okay. Nou ja, toen hebben we gevraagd of, uh, of Frans uh, wat kon betekenen. En dat wou hij graag doen. Ja, dus, ja. Is, dus, dus even kijken, Arnhem. Uh, ja, Feyenaard. Uh, het is wel uh, uh, het is, een behoorlijk, <laughs> behoorlijk stukje ook. Ja, ja, het is een kant op, helemaal. Ja. Ja, ik, ik, ik ken het daar ook. Dus uh, richting Belgen of zo, inderdaad. Dus, ja. Het uh, is uh. Ja, ja. Het is... Uh, het is in ieder geval een mooi nummer geworden. Tenminste, een leuk nummer geworden. Ja, dankjewel. Een, een, een feestelijke, uh, ja, een feeststander, zeg maar. Dus we gaan, uh, we gaan nog eventjes uh, beluisteren. Het glas nou, moet leeg. Dat gaan we doen. Oké. Okay. <laughs> Van de Even geen zorgen, het is goed geheim. ik die spier, een traan en een lach die ik met jullie deel. Oh, we kan het leven soms zo simpel maar zo mooi zijn. En nog morgen is dat, zien we dan wel binnen. Je zorgen maken, doet alleen maar zin. Zet je problemen En is dat het bloed? Dus schrijf, geef, en ga. laten lekker hoor. Ja. ja. toch? Ja, alsof je Frans Bouw op de achtergrond, mee staat te dansen. Ja, precies. <laughs> ja. <laughs> nee, maar, nee, maar het is een heerlijk uh, gezellig nummer inderdaad. En uh, nou ja, die zou met dit weer goed uh, hier op het strand doen. Ja, zeker. Het we merken zeggen. Vooral met, met de festivals en dat soort uh, ja. buiten evenementen dan uh, doen ja. dit soort liedjes is het altijd heel goed. Ja. Ja. Ja. Wat, uh, ben je zelf ook uh, fan eigenlijk van dit soort uh, muziek? Ja, ik ben altijd Nederlandstalig fan geweest. Ja. Ja, maar dan uh, noem ik het deze genre of... Uh... Ja, dit genre. Ja, altijd uh, gezellige lied. Sowieso de, ja, de grote man André Hazes. Ja. ja altijd... Uh, ja. Ja, ja, wie kent hem niet? Ja, ja. precies. Ik kan er niet <laughs> omheen? Nee. nee, tot en verder. Uh, ja, Tino Martin vind ik superleuk. Uh, Sineke, Fransbouwer. Uh, ja, gewoon de gezellige Nederlandstalige artiesten. Ja. Hoi. Hey. Hé, hey, we hebben feest hier dan. dat? dat, is uh, wat is dat? Die, die zijn de glazen aan het leegmaken, denk ik. Ja. Even kijken. Uh, nou, dan gaan we er eentje draaien van Tino Martin en Anouk. Ja, de nieuwe. Ja, de nieuwe. Voor je in het weet. Ja, voor je in het weet. Heerlijk nummer. Zeker weten. We gaan hem even luisteren.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 Niets in de gaten Kom je wel thuis, maar leef je langs elkaar heen Voor je het weet, Tino, Martin en Anouk. En uh, ja, Johnny, uh, we hebben er nog eentje klaarstaan natuurlijk. Want uh, ja, je noemde haar al. Ja, ze willen er nog eentje doen? Ja. ja. toch? Ja, doen we. Zien ik. En morgen... Uh, schijnt weer de om. Zo is het. <laughs> die morgen ook waarschijnlijk. Ja, dat zou lekker zijn. <laughs> ja, toch? Heerlijk, ja. Alsof de zomer al begonnen is. Nou ja, het is een keer wat anders, toch? Ja, zeker weten. Ik bedoel, uh, vorig jaar uh, was het behoorlijk nat, dus... Uh... <laughs> zeg het, dit jaar uh, hopen we op meer zon. Ja, toch? Ja. Hey, um, nou ja, Cineke, uh, ja, dat, dat is ook een beetje, uh, uh, ja, waar jij van houdt natuurlijk. Uh, uh, Tino Martin... Uh, Schieneke, Frans Fransbouwer. Ja, het gezellige Nederlandstalige lied. Jan Janus. De, de, Janus, de koning der piraten. Ja, zeker. Altijd ja, leuk. Ja, heerlijk. Hey, um, nou ja, uh, we proberen Marius nog te bereiken. Zo, en, uh, ja, zo niet, dan houdt het op. Dan gaan we in ieder geval verder met uh, de Koeba Libre. Ja. Nou, dat uh, smaakt ook goed. Ja, toch? Ja, zeker. <laughs> nee, is juist de weer ervoor, dus uh, kom erop. Ja, zeker. <laughs> hey, um, ja, deze... Uh, is het ook bedacht door jou? Of? Ja, eigenlijk samen met uh, Laurens van Wessel inderdaad. Okay, ja, Laurens Laure... van Wessel. Uh, de, de, de oude uh, Ross in het vak. Ja, precies. Ja. Ja, we wouden na Geef mij de Spaanse Zon wouden, ja, weer een lekker vrolijk liedje uh, drink gooien. Ja. Nou ja, en op een gegeven moment uh, hadden we het over ja, drankjes. Omdat de liedjes toch allemaal een beetje uh, horeca-gericht zijn. En op een gegeven moment zei hij: van ja Wat drink je graag? Nou, en op een gegeven moment begon hij met een melodietje. Zei: nou ja, Een Cuba, Cuba Libre. Hij doet, ja, hij doet een cola, met, uh, een cola met rum. Ja. En geen mochie toch? Geen mochie nee, <laughs> <laughs> nee. Lekker colaatje rum, lekker zoet. Ja. En ja, eigenlijk is dat liedje met een knipoog gemaakt. Maar tot nu toe heeft hij het echt van ja, is een van de beste gedaan. En ja. als ik sta op feesten en partijen, dan staan uh, groepen. Ja, mensen die staan allemaal door mij. Een kuba Cuba kuba Koepa Libre. Ja, ja. dat is dus altijd een mochito over Cuba Libre. Ja. <laughs> nou ja, sangria ook nog wel. He. En sangriaatje dus, is ook ja, altijd ja, goed. Ja, dat ja, ja. ja, is altijd lekker. Ik bedoel, ja, ik, ik drink er wel eens kan van op, maar dan moet je ook niet te veel doen. <laughs> nee, dan ga je anders te boven naar huis. Ja. Nou, vaak ben ik dan nog vlak bij het hotel, hoor. dus dat scheelt. Oh, dat scheelt. Ja, dat scheelt. Ja, ja. Nee, maar het is, uh, ja, het is, het is altijd wel uh, uh, verrassend dat er bepaalde uh, dranken toch altijd weer naar voren, naar voren komen. Ja. Yeah. <laughs> en, en wat ik hier heel veel in Nederland hoor, is dus, uh, de screwdriver. De screwdriver? Ja, de screwdriver. Dat ja, schijnt iets met de whisky en co te zijn met een uh, schroevendraaier. Um, uh, en je daar maar <laughs> Oké. <Okay>. Die ken <laughs> ik niet. Z zoiets <laughs> is het. De <laughs> screwdriver, ja. Ja, ik... ik we er ons niet achter hoe dat in principe in elkaar zit, maar we gaan er nog eens een keertje onderzoeken. Ja, aan precies. Aan we gaan, gaan er daar zo onderzoek. <laughs> hey, maar um, ja, de, de Libre, welk jaar is die die is van vorig jaar. Ja, een ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Heel laat geworden op mijn weg, dus snel naar huis Daarna nog even lekker naar de stad Met vrienden afgesproken in ons eigen café. Daar zag ik jou al zitten aan de bar. Ja, de eerste was van mij En ik weet nog wat je zei Doe mij een Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Libre Doe mij een Cuba Cuba Cuba Cuba Libre Want dat dreed zo leuk ijs. Doe mij een Cuba Cuba Cuba Cuba Libre Al weet ik nog niet eens wie je echt bent Doe mij een Cuba Cuba Cuba Cuba Libre Maar het lijkt alsof jou al langer kijk Je dronk te te snel op, het was de eerste van de dag We raakten aan de praten, en het werd laat De die ging afsluiten en we keken elkaar aan Toen ben je toch maar met me meegegaan Ja, de eerste was van mij En ik weet nog wat je zei Doe mij een koepa, koepa, koepa. Cuba Libre Maar het lijkt alsof ik jou Allang ik heb Doe mij een Cuba, Cuba, Cuba Cuba Libre Want het lijkt alsof ik jou Allang ik heb hey, Doe mij maar een Cuba Libre Ja, ja het klinkt wel heel lekker ja, klinkt ja. lekker ja. <laughs> ja, ik ben niet zo helemaal thuis In, de, in alle dronken Dus uh, ja ik, ik, ik, ik zou niet weten wat de samenstelling is Van de Cuba Libre ja, het is eigenlijk een, nou ja, een Bacardi Cola. Het. het is eigenlijk een, maar dan een Cubaanse rum. Ah, oké. Okay, dus in plaats van ja, dus de witte rum. Een bruine rum. Ja, precies. Ja, ja, ja. Een Cubaanse okay, rum. Ja, ja. Met een uh, patje limoen. Ja, ja. Nou, ja. En dan uh, heb je de Coupa liever Ja, ja, ja. Dat, dat klinkt, klinkt sowieso <laughs> lekker. Dus. Hé, <laughs> hey, um, ja, ik, ik wil jouw nummer nog niet inzetten. Hè, anders zijn we al, uh, eigenlijk uh, zo vroeg aan, uh, aan het einde. Ja, precies. Um, ik heb uh, in ieder geval Koos um, Albers. Vind je dat wat? Koos Albers? Nee, nee, nee, weet je, we, we gaan, je, je had het over andere Hazes. We pakken gewoon andere Hazes erbij. Dat is altijd goed. Ja, ik bedoel... Altijd uh, Goed. Ja, want uh, je bent 25. Uh, ik ga dan uh, ietsje langer mee. Dus ik ken Hazes al uh, uh, eigenlijk uh, dat hij uh, ja, bezig was zoals jij nu bezig bent. Ja, precies. Dus, ja, <laughs> Die, die, die, die, die zag ik dan optreden op een, een bruinkroegje in, uh, in Rotterdam. Op de Oude Dijk. Waar die dus uh, ja, uh, Rachel uh, heb leren kennen ook als uh, klein meisje. Ja. Ja. Uh, ja. Dus vanaf die tijd. Uh, maar hoe ben jij eigenlijk uh, verzeld geraakt met uh, de muziek van André Hazers? Ja, dat was thuis altijd. Mijn moeder draaide altijd Frans. En uh, mijn vader André. Dus. Oké. Okay. Ja, het was altijd Nederlandstalig. Uh, uh, Frans bedoel je? Uh, ja, Frans Bauer, ja. Frans Bauer, ja. Oké. Ja. Okay. Ja, uh, ja dat gaat we ook wel een tijdje terug inderdaad. Uh, Hazes was wel iets eerder. Iets dus, eerder, ja, precies. Dus, dus die had thuis de overtoon, zeg maar. Ja, ja, ja. <laughs> nee, we hebben er eentje genomen. Um, ik red me wel. Lekker van de, van de oude altijd album. Goed. Ja. Van, uh, dat zijn de mooiste liedjes. Ja, zeker. Je kent hem? Ja, ik. Nee, ze... Ja, zeker. Ik red me wel. Ik moest het horen van de buren. Dat jij opeens verdween. Kauw zijn nu thuis de muren. Jij bent zo hard als steen. She's a normal Zag dit als een man Door dit ga ik niet naar de knopen Daar kan jij echt van op Blij zijn dat je weg bent gelopen. Ik maak er geen punt van, laat mij nu maar gaan. Ik red me wel. Ik red me wel. Ik red me wel. Ja, van de album gewoon André. Ja, zeggen de mooiste liedjes. Ja, dat zijn de heerlijkste bellers inderdaad. Ja, de man van de, de, de blues, hè. Ja. ja de, de, hij heeft alles eigenlijk vertolkt. Ook uh, uh, ja, bepaalde nummers uh, die veel mensen eigenlijk uh, weinig of niet kennen. Ja, en ook veel liedjes uit het buitenland. Uh, ja, ja. ja. Gekofferd naar het Nederlands. Ja, inderdaad. Ja. En hij heeft dan een, uh, een uh, Italiaanse OP uitgebracht, natuurlijk. Piove. Ja, Piove, Piove. Ja, en, uh, ja, daar hoor je eigenlijk nooit meer wat van. Laat zo zeggen. Nee, ja, er zijn zoveel liedjes. <laughs> maar ja, hey, dat zoals je ziet uh, een paar maanden terug met Holland Sink Hazes. Dat er gewoon ja. uh, drie, vier avonden gewoon achter elkaar gewoon uitgekocht gewoon zijn. Ja, ja. En dan twintig jaar uh, ja, na ja. zijn dood. Ja. Nou ja, dat zegt genoeg over de man. Ja, uh, zo, zo vergelijk ik hem altijd met uh, Elvis Presley. Uh, ja, ja, het is een man die altijd blijft leven. De ja. muziek uh, wordt nog steeds gedraaid, ook al zijn we... Uh, uh, even kijken, van uh, 1976... Uh, nee, 1977 is hij overleden... ergens in augustus, september, dacht, dacht ik. Augustus. Ja, 2004. Yeah. Ja. Ja, ja, nee, nee, ja Elvis. Oh, uh, Elvis. Ja, Elvis. Ja. Elfers. <laughs> nee, dat, ja. Nee, uh, ja, 2004 inderdaad was Hazes. Ja, de man wordt nog steeds gedraaid. Ja. En uh, beide, ja... ja dat gaan we door. Ik in tot in de eeuwigheid uh, gecoverd worden. En, en, uh, ja, want je ziet nou dat de jeugd ook weer... Uh, heet dat met hazes, uh, hazes rondloopt. En, uh, ja. Als je nou op de zwembaden... of uh, aan het strand of waar dan ook ligt... Ja. dan zie je groepjes jeugd van uh, 13, 14... en hebben we gewoon hazes aanstaan. Ja. Dus nou ja, ja, dat zijn... ja, ik bedoel... En met dit weer... Uh, uh, hoor je, je hoort overal de koffers. Uh, ja. Zeker als je naar Amsterdam gaat. Uh, de, de, de terrasjes buiten. Uh, ja, daar wordt toch altijd wel feest gevierd. Ja, zeker weten. Ja. Ja, en, en dan komen er uh, genoeg koffers uh, voorbij. En er komen allemaal koffers voorbij. Inderdaad, allemaal nummers van hazes... En, uh, ja, dat, dat, ik denk dat het gewoon van alle tijden is en uh, dat zal altijd blijven. Denk dat ik. zal altijd blijven bestaan, uh, uh. ja. Even terug naar jouw uh, laatste single natuurlijk. Uitgebrachte single. Ja, weer ja, de je laatste, laatste single. single. Ja, <laughs> Zeggen, het. is niet de laatste, hoop ik. <laughs> ja, hoop ik hoop, we, hopen wij ook niet hoor. Hey, maar, uh, want vannacht. Uh, ja, ook een feeststampen uh, natuurlijk. Ja, een lekker uh, gezellig liedje. Ja. Eh. Uh, ook, ook daaraan heb je natuurlijk meegeschreven. Uh, ook uh, Wessel, of, uh... ja, ook van Wessel? Ja, ook Laurens van Wessel uh, ja Het vaste team. ja Daar, daar blijf je voorlopig ook hangen, denk ik. Ja, dat werkt uh, ja, heel fijn samen. Ze zijn goed op elkaar ingespeeld. En hun weten ook echt wat ik wil. Ja. En wat, uh, ja, wat mijn gevoel over liedjes moet zijn. En dit liedje... Ja, we zaten eigenlijk te kijken voor weer een, uh, eigenlijk een voorjaarsliedje. Waar gewoon lekker die zomerse klanken al in zitten. Nog niet echt een zomerknaller, maar wel echt met die, die lekkere zomerse klanken. Ja, want je bent wel met een zomerknaller bij zich Ja, Ja, ja. En die, daar, uh... daar laat je nog niks over los. Ja, ja, ik kan zeggen dat hij in augustus uitkomt. Hij komt in augustus okay, uit. Oké, dus lekker midden in de zomer komt hij uit. Ja, ja. ja. En dat uh, wordt ook een, een, een flinke stamper, denk ik. Ja, dat wordt echt wel, uh, nou ja, een nou, van laat, de meeste laat, laat, knallen. Laten we zeggen, uh, stampt hij meer dan uh, wand vannacht? Ja, okay. ja. Heel natuurlijk. duidelijk, okay. ja. <laughs> nou, dan, dan, dan, dan uh, kunnen, we, kunnen we wat verwachten natuurlijk. Ja, we gaan hem zo draaien. Ja, dat gaan we doen. Uh, uh, ja, ik, ik weet even, kijk gewoon gaan we dat nog... Uh, nou ja, weet je, laat we... zitten we, uh, er bijna doorheen, hè? We zitten er bijna doorheen, dus... Uh, ja, bij deze wil ik je alvast sowieso bedanken uh, voor, voor uh, jouw rit hier naartoe natuurlijk, naar de studio. Ja, geen dank. En, uh, Jullie uh, dank je wel. Ja, uh, natuurlijk ook. Ja, en, dat we hier mochten zijn. Superleuk. Ja, ja en uh, ja, hopelijk horen we heel veel nog van je. Dat gaat zeker goed komen bij de volgende single. Dan, en, uh, dan bellen we zeker weer. Ja, en dan... Uh, Gaan we eens eventjes uh, bevestigen of het inderdaad een, een echte, echte zomerkladder is. Ja, precies. <laughs> hey, dankjewel. En, en ja, graag tot de, tot de volgende kanalen. Ja, gaan we doen. Top, <laughs> dankjewel. graag gedaan, man. Recht om geld Het komt van binnen uit Daar is me verteld Jouw vanaf wordt het beter, wordt het mooier. Zo, dat was het dan. Ja, vannacht. Joni Evers hier uh, ja, nog, uh, nog heel eventjes in de studio, want uh, ja, we gaan nog even iets nakletsen. En we gaan zo naar het nieuws uh, van 6 uur natuurlijk. Ik zou zeggen, uh, ja, tot, uh, tot zometeen. Uh, Johnny ja, ik zou zeggen uh, tot gauw. Ja, tot gauw. Dankjewel dat hier mocht zijn. Hey, is goed, man. Dankjewel. Oh, jee. Ik zou zeggen, tot zo'n nieuws van 6 uur in nee, de tweede helft van Entertainer's Review. Toen ik jou voor de eerste keer al had gekust. wij allebei waren zo blij en wilden meer toch samen blijven bij die